11 uur, Kees Groot met het NOS Journaal. In de Amsterdam Arena heeft Ajax gestund met een zege op Barcelona. De Amsterdammers, die het grootste deel van de tweede helft met 10 man speelden, wonnen met 2-1. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door doelpunten van Cerero en Hoesse. De Spanjaard Xavi scoorde uit een penalty, maar verder kwam Barcelona niet. In de eerste helft van de wedstrijd was er een ernstig incident... toen een toeschouwer van de eerste ring van de tribune viel. Hij maakte een val van 5 meter. De man is met zwaar hoofdkletsel naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingen in Groningen kunnen krachtiger worden... dan ze tot nu toe zijn geweest. Trillingen tussen de 4,5 en 6,0 op de schaal van Richter... zijn niet uit te sluiten. Dat blijkt uit e-mailverkeer tussen verschillende betrokken instanties... Minister Kamp heeft het advies gekregen om zo snel als realistisch mogelijk is de gasproductie te verlagen. De publieke omroep denkt dat de storingen op Nederland 1, 2 en 3 zijn opgelost. Ze werden veroorzaakt door een storing in een computer, zegt een woordvoerder. De computer is vervangen door een reservecomputer. Vanaf tien voor half acht werden de uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3 verstoord. Er waren soms haperingen in het beeld, het geluid viel weg en soms ging het beeld even helemaal op zwart. De PvdA in de Tweede Kamer verzet zich niet meer tegen de doelstelling van staatssecretaris Teve om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken. De partij legt zich neer bij de uitleg van de staatssecretaris dat hij zich vooral richt op illegalen die een crimineel verleden hebben of overlast veroorzaken. Teve wil niet spreken van een illegale kwotum. De Amerikaanse kustwacht en het leger van de Bahama's zijn bezig met een zoekactie naar overlevenden van een ongeluk met een schip vol Haitiaanse vluchtelingen. 13 mensen hebben het overleefd, zeker 10 zijn omgekomen. Het schip met 100 vluchtelingen liep aan de grond bij een eiland en sloeg om. Opvarenden klampten zich vast aan de scheepsromp. Reddingswerkers hebben reddingsboten en voedsel in zee gegooid. Haitianen proberen vaker om via de Bahama's de Amerikaanse staat Florida te bereiken. In 2011 verdronken 38 Haitianen voor de kust van Cuba. In Berlijn zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering de beslissende fase ingegaan. Drie hoofdthema's staan nog ter discussie. De pensioenen en uitkeringen, de rijksfinanciën en de invoering van het minimumloon. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel en de sociaaldemocratische SPD werden het al eerder eens over een tolheffing voor buitenlanders op de Duitse snelwegen. Het weer op steeds meer plaatsen droog. In het zuidoosten kan het nog even vriezen, maar later in de nacht wordt het zachter. Morgen is het regenachtig en maximaal 9 graden. Donderdag blijft het droog, maar vrijdag volgt er weer regen. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Op vacaturekrant.nl vind je alle actuele vacatures, ook die uit de krant. Dus, een nieuwe baan vind je snel. Op vacaturekrant.nl PromoVendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl Wie wij zijn? Wij zijn PromoVendum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 Dus ja, nrc.nl/slash iPad. Gute Nacht, Freunde. Es wordt Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een letztes Glas im Stehen.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 Hoe besteden we onze tijd? Nou, we zijn 9 uur per week onderweg. We slapen gemiddeld 60 uur. We eten nog steeds om 6 uur. En dan iets waar ik om 5 over 11 toch wel van schrik. 9 van de 10 Nederlanders liggen om 11 uur in bed. Nee toch. En als u dan in bed ligt, hebt u hopelijk wel de radio aan. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. In Duitsland wordt de hele nacht onderhandeld... over een, een nieuw kabinet onder leiding van Angela Merkel. Het zal haar laatste waarschijnlijk zijn. Maar in, in Nederland is er ook gedoe. In Den Haag staatssecretaris Steven wordt op het matje geroepen... hoe kan het dat uitgerekend een gesprek van hem met Van Rij... is gewist of in ieder geval niet is getapt... En dan de biografie die Willem Otterspeer schreef van WF Hermans. Houdt de gemoederen nu al bezig terwijl die morgen pas uitkomt. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat past perfect bij de persoon Hermans. Een gesprek zometeen met Frans Janssen en Ton Ambeek. Vier Italië-deskundigen nemen alvast afscheid van Berlusconi. En om vijf voor twaalf een alternatief voor de klassieke Mitella... bedacht door twee scholieren van zestien. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 26 november. Geweld tegen agenten komt al langer voor... maar dat 29 procent van de agenten ook buiten werktijd wordt bedreigd... en dat hun gezin daarbij wordt betrokken, is onacceptabel... vindt de korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouwman. Ik wist niet van het percentage. Ik wist niet dat het probleem zo groot was. Ik wist niet dat het zo wijdverbreid zat. Volstrekt onacceptabel. Agent Richard overkwam het. Uit de wraak voor het oprollen van een criminele organisatie... werd zijn tienerzoon in elkaar geslagen. Dan zit je toch opeens in een heel andere wereld. Je, je gevoel ligt eigenlijk behoorlijk door elkaar. Aan de ene kant ben je politieman, aan de andere kant voel je wraakgevoelens. En uh, moet je jezelf uh, heel ernstig in toom houden... om daar uh, eigenlijk geen gevolg uh, aan te geven. Ook de politievakbond ACP, die het geweld buiten het werk onderzocht... is geschrokken van de cijfers. Dat is voor ons wel een ja, ei-openen, een dat dat zeg maar... Uh, toch flink groter is als dat we zelf dachten. En we willen ook dat daar wat mee gaat gebeuren. Minister Opstelten is ook geschokt door de berichten en zegt... dat het onacceptabel is dat het ons land politiemensen... met dit soort misstanden te maken krijgen. Hij is het eens met het voorstel van de korpschef... om geweld tegen hulpverleners en hun gezinnen buiten werktijd... net zo zwaar te bestraffen als geweld tijdens het werk. Minister Dijsselbloem maakt zich niet geliefd in de bankenwereld. Hij heeft besloten dat bonussen nog maximaal 20% van het salaris mogen bedragen. We halen die perverse prikkel eruit. Een bank moet gewoon dienstbaar zijn aan de samenleving, aan de Nederlandse economie. En dat kan met een stuk minder variabele beloning ook. De bankiers zijn het er niet mee eens. Ze vrezen dat hun personeel wegloopt. Het gaat vaak om bijvoorbeeld hele specialistische functies. Mensen die iets kunnen wat, wat, wat heel uniek is en waar dus om geconcureerd wordt. Maar Dijsselbloem denkt dat dat wel mee zal vallen. Echt goed personeel begrijpt dat een bankensector ook gezond moet zijn. Uh, duurzaam moet zijn in hoe ze omgaan met risico's. Uh, en de risico's niet langer kan afwentelen op de samenleving. Die dienstbare bankiers, die wil ik graag behouden. En die zullen hier geen probleem mee hebben. Met Sinterklaas in aantocht besloot de winnaar van een grote prijs in de staatsloterij... een ton aan de voedselbank in Breda te schenken. De verkoopster van het winnende lot had dat wel verwacht. Ja. Dat uh, vertelt hij wel altijd. En hij doet ook altijd heel veel goed werk voor uh, jongeren die uh, een beetje pech in het leven hebben. En die jongeren helpt hij altijd wel. De voedselbank is dolblij met het geld. Arme gezinnen met jonge kinderen mogen voor 150 euro cadeautjes kopen, en scholieren krijgen een laptop. Toen ik het de eerste keer hoorde, toen dacht ik van het zal toch wel echt zijn. Dus we hebben wel eerst even goed gepraat of het dat wel betrouwbaar was en of het echt was. Het onderbuikgevoel van deze man bleek terecht. De winnaar van de prijs is een onderwereldfiguur die overigens zijn straf heeft uitgezeten. Hoewel hij dit geld eerlijk heeft gewonnen, wil justitie en gangen nog wel even nagaan. De Voedselbank zit er niet mee. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben dolgelukkig dat we iets, iets, iets substantieels, iets leuks voor ze kunnen krijgen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ewoud de Jong, wat staat er in de krant van morgen? Nou, Om te beginnen een nieuwtje uit de Telegraaf. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vanaf 2016... met hun mobiele telefoon betalen... als een voorstel van de VVD en de ChristenUnie het haalt in de Tweede Kamer. En volgens de krant is er een ruime meerderheid voor het voorstel te vinden. De markt voor de OV-chipkaart moet vanaf 1 januari 2016... worden opengesteld voor andere aanbieders. Dat moet de OV-chipkaart klantvriendelijker maken. VVD en CU willen dat meer partijen zoals banken en aanbieders van mobiele telefonie die kaart mogen aanbieden. En ook Trouw schrijft over de OV-chipkaart, uh, iets minder leuk. Ronduit moedeloos worden mensen als ze proberen... een probleem met hun OV-chipkaart op te lossen, schrijft de krant. Eén keer per ongeluk bij het paaltje van Veolia Connection... of het Amsterdamse GVB uitchecken in plaats van bij de NS... En een kafka zoektocht begint naar hoe het afgeschreven bedrag terug te krijgen bij de verschillende vervoerders. De Consumentenbond heeft volgens Trouw een bloemlezing gemaakt uit de honderden klachten van mensen... die van de ene vervoerde naar de andere worden gestuurd, van loket naar internet en weer terug. Soms moeten ze bellen, soms mailen en dan weer een formulier invullen, om gek van te worden. Samen met andere organisaties pleit de bond dan ook voor één loket voor chipkaartproblemen. In de Telegraaf is ook te lezen dat leraren vaak digibeter zijn. Ze worstelen met de digitale technologie op school. Zoals computers of een digibord, een digitaal schoolbord. Het blijkt uit een enquête onder scholieren van 6 tot 16 jaar. Die blijken hun leraren best te begrijpen. Daarom krijgen docenten geregeld hulp van hun leerlingen... bij het omgaan met nieuwe apparatuur. Andersom is er helaas minder begrip. Kinderen willen graag leren welke bronnen op het internet... wel en niet betrouwbaar zijn en hoe ze de informatie moeten beoordelen. Maar scholen leggen doorgaans eenzijdig de nadruk op de gevaren van het internet. De zwarte Piet mag wel oppassen de komende dagen, begint Spits. Momenteel vliegen er iedere dag zo'n negen schoorstenen in brand. En blussen met water kan de ellende alleen maar vergroten. Ondanks een jarenlange strijd van de brandweer en verzekeraars... wil het aantal schoorsteenbranden maar niet afnemen. Blijven we jaarlijks 1500 tot 2000. Een schoorsteenbrand ontwikkelt zich doordat tijdens het stoken... een teerachtige, zeer brandbare laag in het rookkanaal achterblijft. Als die warmer wordt dan 500 graden, vliegt die in de brand. De brandweer adviseert daarom geregeld om ieder jaar de schoorsteen te vegen. Maar dat helpt dus niet. Zelfs strengere voorwaarden voor een brandverzekering... zetten geen zoden aan de dijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. bladen. If me walking down the street and I each time me to walk on by Walk on by Just make me leave if you don't see the change. Just let me breathe in private, cause each time I see, I break down and cry, walk on by, walk on by. So it seems broken to walk on by, walk on by, this foolish pride is all that I have left, so let me hide the tears and the sadness. Oh, Dat toch heerlijk naar binnen. Rita Franklin met Walk on By. We gaan naar Den Haag. Het strafrechtelijk onderzoek naar de Roermondse VVD-politicus... Jos van Rij brengt opnieuw Haagse politici in een lastig pakket. Dit keer staat secretaris teven van Veiligheid en Justitie. Hij moet getuigen in de strafzaak tegen Van Rij. Van Rij wordt verdacht van corruptie en ambtsmisbruik. Dag Michiel Breedveld. Goedenavond. Ja, politiek verslaggever in Den Haag. Ja, teven is niet de eerste landelijke politicus die betrokken raakt. De affaire dreigt iedere keer over te slaan naar ja. de landelijke politiek. Hè? Ja, zo'n lastige vlieg die maar niet wil uh -huh. verdwijnen. Hoezeer ja. Rutte en de Zijnen het ook proberen. Het is een lokale kwestie. Daar heeft Den Haag niets mee te maken. Maar toch iedere keer speelt het op. Partijleider Rutte krijgt lastige vragen over integriteit van VVD'ers. De voorzitter Korthals moet ingrijpen om te voorkomen... dat de VVD Roermond van Rij doodleuk weer op de kieslijst zet... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nou, van Rij is inmiddels uh, een eigen partij begonnen... maar blijft dus VVD'er, uh, blijft dus lid van de... Partij. Lastig, lastig, lastig. Uh, ja, en echt lastig was het eigenlijk voor uh, vooral Wekers en in mindere mate voor opstelten. In een jaar tijd speelt die kwestie dus telkens weer op. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Met pijn in het hart. Nee hoor, ik heb geen gift uh, gekregen. Uh, de heer Verrij heeft uh, een bijdrage geleverd aan de regionale campagne voor de VVD. Aan een billboard hè? Daar uh, stond de beeldenis van mij op, ja. Dat en stond als... stem Limburgs, oftewel Stemweker. Daar stond op stem Limburgs. En dat was, een, uh, dat was een bijdrage aan de regionale campagne voor de VVD. Ik wil weten wat er is gebeurd. Want de heren van de Rijksrecherche zeiden met een grijns op hun gezicht tegen mij... van de beide ministers waren gisteravond akkoord. Nou, ik ging door de grond. Er is een politiek proces van gemaakt, reeds op 19 oktober. Uh, bij uh, dat soort uh, zaken wordt de minister van Veiligheid en Justitie wel geïnformeerd daarover. Maar u hebt geen opdracht gegeven? Totaal niet, dat kan niet eens. Uh, dat kan niet eens. Uh, ik heb er kennis van genomen. Nou, 19 oktober. Je hoorde de datum, uh, Mieke. 19 ja. oktober. Vorig jaar zo lang speelt die affaire al. En sinds die tijd zonder overdrijven, heb ik denk ik al vier keer na de ministerraad de VVD-bewindspersonen ondervraagd over hoe zij tegen de kwestie aankijken. Ja, en nu is het dus opnieuw lastig. Uh, cruciale taps blijken niet opgenomen te zijn. Lastig voor opstelten en vooral voor teven. Ja, uh, hij moest zich dus verantwoorden voor een gesprek he, dat hij met ja. Varij heeft gehad. En dat uh, Varij werd in het kader van die onderzoek naar corruptie werd niet getappt. Dus dat een telefoongesprek is niet opgenomen hoe pikant is dat of hoe toevallig nou ja, of nou ja teven en een corruptiezaak in één zin is al heel pikant en heel vervelend ook voor opstelten de cruciale tap blijkt niet op de band te staan zeer pikant als juist deze twee crimefighters in verband worden gebracht met juist deze Van Rij... verdacht van corruptie. Maar goed, even voor de duidelijkheid. Het gaat hier niet om die corruptiezaak. Het gaat hier vooral om het lekken uit die vertrouwenscommissie... in de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester van Roermond. Teven of Van Rij zou met Teven gebeld hebben... om juist daarover te praten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, gevoelig, gevoelig. Dus de beide bewindslieden putten zich vooral uit... in nietszeggende antwoorden. Ik wist van niks, ik heb het echt uit de krant gehoord, gelezen. Ja, ik heb nog geen oproep ontvangen, dus van, nog van de rechtercommissaris, nog van het OM. Dus ik heb het uit de pers begrepen. En... Uh, ja, nou, neem maar dat het waar is, want het landelijk pakket heeft het bevestigd. Ik heb geen enkele aanleiding uh, om uh, nu te veronderstellen dat daar iets uh, raars is gebeurd. Absoluut niet. Uh, maar ik wacht, uh, ik wil het gewoon even van het OM uh, zien en horen wat er is gebeurd. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn als je tapt dat er dan uh, rare dingetjes gebeuren. Nee, dat vind ik niet uh, schadelijk. Want uh, ik, kan de uitleg, ik kan wat ik te vertellen heb goed uitleggen. Uh, het is vervelend dat, ik nu, uh, dat het nu uh, uh, op deze manier in de publiciteit komt, maar ik vind het niet schadelijk en ik ga het uitleggen op de plaats waar ik het uh, kan uitleggen. Ja, rare dingetjes. En het is een beetje lastig omdat de zaak onder de rechter is. En dus kan je er niks over zeggen. Want rare dingetjes zijn het. Ja, hoe wordt er in de Kamer gereageerd? Ja, nou ja, er wordt natuurlijk al heel gouden vergelijking gemaakt. met de fotorolletjes oh, ja? van Srebrenica. Die vergelijking viel veel. Ja, ook die kwestie is nooit opgehelderd. Maar het kwam natuurlijk ook weer niet zo slecht uit. dat uh, die rolletjes verdwenen waren. Ja, die suggestie wordt hier natuurlijk ook weer gewekt. Maar niemand wil dat hardop uitspreken. Ja, voorzitter. Het CDA heeft al stelregel dat in beginsel zaken die onder de rechter zijn, niet in het parlement zouden moeten worden besproken. Als het vaker gebeurt, dan zullen er toch echt maatregelen genomen moeten worden... om te voorkomen dat dit gebeurt, want het belemmert wel een onderzoek. Er is een goed gebruik dat bij burgemeestersbenoemingen... andere mensen zich niet met die uh, benoemingen bemoeien. Dus dat is één kant van het verhaal. Uh, de andere kant loopt er een strafzaak. Daar ga ik verder niks over zeggen omdat het onder de rechter is. Maar het is wel vervelend dat er uh, tapgesprekken verdwijnen. En of dat nou door een technisch mankement komt of uh, door andere redenen... daar willen we natuurlijk gewoon uh, opheldering over hebben. De procedure voor burgemeestersbenoeming is een vertrouwelijke procedure. En het is niet de bedoeling dat over kandidaten gesproken wordt. Dat weet iedereen die in het openbaar bestuur werkzaam is. Ja, en De hamvraag is dus, wat is daar besproken in dat telefoongesprek... wat Van Rij dus heeft gehad met Teven... Ja, daar wil Teven niks over zeggen. Dat gaat hij doen bij de rechtercommissaris. Ja, en dan blijft toch een beetje hangen dat het... Ja, ja, het is wel vervelend, maar ja, wat is er nou gebeurd? En ja, niemand durft echt die uh, verdachtmaking uit te spreken. Is hier sprake van, ja, een, een, een cover-up, dat uh, zaken toegedekt zijn... dat er bewust iets, uh, iets geschrapt is of dat een opname gewist is? Uh, dat soort dingen wordt, uh, worden niet gezegd... maar ja, wel willen wel weten van de hoed en de rand. Ja, hoe is het schadelijk voor Teven? Ja, als het ooit bewezen kan worden dat er iets niet in de haak is, zeker. Maar laten we dan maar even vanuitgaan dat dat niet zo is. Um, dan kunnen we het er in ieder geval over eens zijn... dat de hele kwestie in ieder geval meer lastige vragen oproept... dan er antwoorden te geven zullen zijn, ook in de toekomst. En dan is het toch het risico dat zo'n kwestie blijft kleven aan je... toch elke keer genoemd zal worden. Dus als er nog eens een keer iets gebeurt, speelt dit opnieuw op. Dank je wel. Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Ready must be and a man should hold his own. Your sinner needs the same Like the sunshine needs the rain To see truly who they are And you, you've got an amazing big heart It's you who lets me lie We haven't lost. Wij gaan over naar de Duitse politiek. In Berlijn wordt stevig onderhandeld over een nieuw kabinet... onder Angela Merkel. CDU, CSU en SPD hopen morgen een akkoord te presenteren. Maar zover is het nog niet. Goedenavond, Jelmer uit en thuis. Goedenavond. Ja, je bent van de politieke junkies. Yes. En je hebt ook een hele tijd in Duitsland gewoond. Ja. Je volgt op de voet. Vertel eens, zijn dit partijen die graag met elkaar reg regeren? Nou, de Unie en de SPD, nee. Het is een verstandshuwelijk. Mm -hmm. Kijk, um, uh, nou de Christen Democraten, de CDU, CSU, uh, hebben eigenlijk naar de keuze uit twee, of nee, uit drie partijen, hè, die linker, de groene mm -hmm. en um, de SPD. En met de linker gaat nooit samen, dus kunnen ze eventueel naar de groene. Hebben ze even gekeken aan elkaar gesnuffeld. Was geen succes. En het werd het dus de, de Sociaaldemocraat. Oké, okay. morgen willen ze een akkoord uh, presenteren. Hebben ze gezegd: waarom doen ze dat zo'n datum noemen? Want het lijkt me dat je dan extra druk legt op jezelf. Ja, nou, ik weet het niet precies waarom ze het doen. Maar ze hebben in ieder geval een heel strak tijdspad afgesproken. En daar hebben ze zich keurig netjes aan gehouden. De Duitse. Ja, de Duitse <lacht> de groenzichtigkeit, groenzichtigkeit, ja. Ja. Um, En dat, ja, dat, ik weet niet precies waarom ze het doen. Maar uh, nou, morgen moet hij er komen. En dat betekent dus dat ze eigenlijk vannacht al uh, niet geslapen hebben. En uh, de komende nacht dus ook niet. Ze zitten nu te onderhandelen. Dat lijkt mij altijd heel erg slecht. Als je niet slaapt, dan ben je volgens mij niet erg helder. Nou ja, ik hoor wel eens van Angela Merkel, die heeft... Die beschrijft dat wel eens. Die zegt van, nou, ik stapel heel veel van mijn uh, achterstallige slaap op. En dan af en toe neem ik een dagje vrij. En uh, dan, oh ja, ja. Goed, dat kan. Zij ik kan dat heel goed in ieder geval. Oké, okay, ik zag ook al een Duitse politicus die zei: Ik heb mijn tandenborstel meegemaakt. Ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> Waar wordt er nog over onderhandeld? Oh, dat is een uh, mooi rijtje van oh. verschillende onderwerpen. Um, nou, ze zijn echt net. Uh, ik las het net op uh, online. Zijn ze er net uitgekomen over de pensioenen? Dat was een heet hangijzer. Um, hoe dat er precies uitziet, is nog niet helemaal duidelijk en waar het vanuit gefinancierd wordt, al helemaal niet. Um, uh, maar pensioenen dus over moederrente, um, Wat is dat? Uh, nou, moederrente. Dat is. Ze hebben op een gegeven moment ingevoerd dat je drie jaar lang voor je. Kind kon zorgen zonder dat het echt schade zou geven mm -hmm. aan je pensioen. Um, dus een beetje technisch. Um, en daarvoor was het altijd één jaar. Um, en dat willen ze gelijk trekken. Dus, uh, dus iedereen gewoon, zeg maar, ja, voldoende pensioen opbouw... hoe ja, als je drie jaar lang voor je kind hebt gewerkt okay. gezorgd. Dat, daar zijn ze dus uit. En, ja. en wat is verder nog een heet hangijzer? Nou, vanmorgen ook al de pkw mout Dat is tol voor, uh, voor auto's die ze hebben. Dat hebben ze opgelost. Um, nu zitten er eigenlijk uh, nog een aantal dingen wat losse eindjes aan de energiewende. Um, dubbele paspoorten, daar gaat het ook nog over. Uh, gelijke rechten voor homoseksuelen. Oh, yeah. En wat uh, is daar het grote struikelblok? Het grote struikelblok bij. Uh, homorechten. Homorechten. Nou, um, de Christen-Democraten willen niet echt. Uh, over de brug komen. Oftewel, uh, die zien het niet zo zitten... dat uh, homo's eventueel trouwen... en um, uh, ook adoptieregelingen voor homo's niet, uh, niet ingevoerd worden. Mm -hmm. Dus um, ja, uh, die zien dat niet zo zitten. SPD is daar erg voor. Uh, vorig jaar heeft het uh, Boendes Vervassingsgericht... daar ook een uitspraak over gedaan. En eigenlijk uh, moet het, uh, moeten de ChristenDemocraten daarin... Uh, ja, eigenlijk stappen nemen. Maar... Mm, ja, hun conservatieve achterban wil dat niet. Dus nee. daar zit een probleem. Dat is nogal een lastig punt, ja. ja. En, uh, en even kijken, het belangrijkste punt eigenlijk uh, blijft... is wat wordt het minimumloon? Uh, komt hij er en hoe hoog uh, wordt hij? Wanneer wordt hij ingevoerd? Hoe hoog wordt die? worden er uitzonderingen gemaakt? Het SPD heeft daar campagne op gevoerd. heeft gezegd, wij gaan ook niet in het kabinet waar geen uh, minimumloon wordt ingevoerd. Uh, kortom, dat is een harde eis. Een knakpunt, zeggen ze dan. En, uh, een, knakpunt, ja, een knakpunt? Ja, een ja, knakpunt. Ja. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd wat daar precies uitkomt. Uh, er komt er in ieder geval eentje. Maar hoe die eruit ziet... daar wordt vannacht tot uh, de kleine uurtjes over onderhandeld. Ja. Is er eigenlijk nog een kans dat het stuk loopt? Uh, ja, die is er zeker. Hm. Uh, de onderhandelingen denk ik niet vannacht... Uh, maar het belangrijkste uh, wat er nu nog als struikelblok komt, is dat alle leden van de SPD gaan bepalen of ze dit akkoord ondersteunen. Dat zijn ongeveer een half miljoen mensen en die krijgen allemaal een briefje thuis en, uh, en mogen dan gaan stemmen. Uh, dus een ja of een nee voor dit akkoord. Oh, Oké. Okay. En als de meerderheid in nee is, dan gaat het niet door. Dan het gaat het feest niet door. Nee, dan gaat het feest niet door. Dus dan is er. Ja, dan is een kleine padstelling. Dus dan kan eventueel de bondspresident dan, kan dan zeggen... van, nou, um, uh, ik roep jullie toch nog bij elkaar. gaat ga het nog maar eens een keer proberen. Mm -hmm. Of er komen nieuwe verkiezingen. Dus de komende twee weken denk ik... dat er een enorme campagne vanuit de uh, SPD... vanuit uh, Sigmar Gabriel komt... om dit akkoord er doorheen te slepen. Ja. En Nederland, wat kan Nederland van dit aanstaande kabinet verwachten? Stel dat het er doorgaat... Uh -huh. uh, er, zijn, nou, er zijn dus een aantal dingen. Um, hè, die pkw-mout. Die, die, die, die tol, ja. autotol. Dat betekent dat buitenlanders die in uh, Duitsland rijden... een vignet op hun auto moeten hebben. Um, uh, nou, daar merken wij dus wel iets van. En uh -huh. de Duitsers, als het goed is, niet. Uh, nou, dat is uh, uitermate vervelend voor mensen... die bijvoorbeeld graag naar Duitsland op vakantie gaan in de auto. Uh -huh. um, uh, wat wij ook merken is dat de Duitsers heel erg gefocust zijn op um, uh, het aanpakken van steueroasen in, uh, in belastingparadijzen. Balans, mm -hmm. Belastingparadijzen. En uh, in Nederlands, het Nederlandse belastingparadijs wordt wel degelijk als uh, storend ja. ervaren. Ja, ja. ja. goed. Hey, wat denk je uh, als het allemaal doorgaat? Hoort het laatste kabinet van Merkel? In de campagne was dat wel een. Ja? Uh, ja, was dat wel echt een echt een issue, dat men dacht dat het laatste kabinet was. Ik moet zeggen dat er de afgelopen twee maanden eigenlijk nauwelijks over gesproken is. Um, maar ja, het CDU heeft ook gewoon nog niemand anders. Nee, dus, niemand die erop zou kunnen volgen. Nee, dus um, ik denk eerlijk gezegd, ik hoor ook niet in de namen die eventueel genoemd zijn voor de voor de, voor de ministersposten daar zit ook niet echt iemand tussen die het zou kunnen. Um, dus ik denk dat het misschien wel eens ijdele hoop is... voor mensen die graag van er af willen dat dit haar laatste kabinet is. Dus het kan wel eens zijn dat het helemaal nog niet haar laatste kabinet nee, is. Nee, nee, okay. nee. Maar goed, eerst moeten ze dit kabinet nog maar eens even rondzien te ja. krijgen. Morgenochtend zullen we waarschijnlijk meer weten. Ja. Ja. Hé, hey, dankjewel. Jelme uit hun thuis. Geen dank. Fighters what I want to be Catching dreams to find out what they need Twisting round choices drive me mad Shaking We zit hier ondertussen over, over Hermans te praten. Dit was Jannes Gra met Hold on toe. Want ik heb hier in de studio uh, Frans Janssens... Ja. boekwetenschappenlid van de Wetenschappelijke Raad van Advies... van het Willem-Frederik-Hermans-Instituut. De opdrachtgever van de biografie. Hij ligt hiervoor met tenminste het eerste deel van uh, Willem-Frederik-Hermans... geschreven door Willem Otterspeer. En ik, heb aan, ja, en ik heb aan de telefoon Ton Ambeek, schrijver en literatuurwetenschapper. Dag meneer Ambeek. Dag, uh, goedenavond zou ik zeggen. Ja, ja, eerst even een fragment. Herinneren jullie dit gesprek nog? Die wet bestaat. Maar er wordt al jaren niet meer de hand aangehouden. Oog, het is zijn nog bepaalde waar. mogelijkheden. Behalve Niks wanneer je politieke activiteiten verricht... dan is het plotseling. Het ja, voor de communisten geldt het allemaal niet, maar. Die, maar uh, daar ben Herbers, ben ik ook, heb ik ook helemaal geen medelijden mee. Nee, hey, maar u Nee, u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. Ja. En die, de, de, mijn kostbare tijd die moet u mij gunnen. En moet u niet met Franke vervelende gesprek. onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Ja, dat was natuurlijk het gesprek tussen WF Hermant en Adriaan van Dis... in april 1983. Eentje, zo lang geleden, ja. Zo lang geleden is dat alweer, ja. Maar goed, uh, ja, uh, Ton Ambeek... Uh, als je die, die biografie, die, die, die heeft u gelezen, want u heeft ook ja. mee. U hebt het van tevoren al gelezen. Heeft ja. u die biografie nog iets beter leren kennen? Ja, kijk, het is toch een. Het geeft een heel goed beeld, vind ik van hoe totaal en volledig Herman zich op het schrijverschap heeft gestort. En je ziet dat echt alles wordt ingezet om een, een groot schrijver te worden. En die, die volledige overgave, ja, die. die ja, zo heb ik dat nog nooit gepresenteerd gezien. En uh, dat vond ik heel indrukwekkend. Ja, Frans... uh, afgezien van allerlei details en allerlei ja. gegevens... die nog die minder bekend waren, uh, dat heeft me erg geïmponeerd. Ja. Ja. Frans Janssens, ook, ja. ook Hermans toch nog weer beter leren kennen door deze biografie? Ja, juist op het punt wat net genoemd is. Dus het uh -huh. punt van het schrijverschap. Tot een detail wordt uitgezocht wanneer, op welk moment... Hermans weer in... in Stoot energie kreeg om te doen wat hij in feite altijd heeft willen doen. En ik heb bovendien nog bewondering voor het feit dat de auteur Otto Speer twee dingen tegelijkertijd wil doen, in feite twee heren wil dienen. Ten eerste, een boek wat door iedereen gelezen kan worden. Er zitten prachtige verhalen in, die iedereen zal aanspreken. Maar tegelijkertijd heeft hij ook eh, zeg maar, mij en mijn collega's bediend. Terwijl het toe behoorlijk moeilijk te gaan schrijven over de intellectuele geschiedenis van deze auteur. En u vindt dat het goed gelukt is om die twee heren te dienen? Want dat is altijd lastig. Ja, toen ik het de eerste versie las, had ik daar een groot probleem mee. Ik heb er ook tientallen opmerkingen over gemaakt. In de tweede versie nog een keer. Ja? Maar wat betreft de eerste versie, ik heb gezien... in het resultaat toen ik de, de proef las... Uh, dat er uh, goed naar mij geluisterd is. Op welke punten hebt u hem gecorrigeerd? Nou, Op punten wanneer, waarbij hij... Um, feit en fictie door elkaar haalt. En dat is al gauw het geval bij Hermans... omdat sommige verhalen inderdaad teruggaan op belevenissen uit zijn jeugd. In dit geval praten we over de periode van zijn jeugd. Nu is het wel zo dat uh, de auteur keurig netjes in een motto heeft verteld... waarin Herman zegt dat hij eigenlijk zichzelf in zijn eigen boeken niet terugvindt. Maar ondertussen, en dat is een van mijn kritiekpunten... maar ondertussen haalt hij voortdurend een romansfiguur, zoals Richard... en de auteur door elkaar. Ja. Dan staat er keihard, de auteur zegt en dan komt er een citaat. Ja, en dat heeft uh, Otterspeer wel geaccepteerd, dus uh, kennelijk van u, Soms kritiek. wel, soms niet. Dus, Oké, okay, goed. Uh, ja, Ton Ambeek, uh, ook meegelezen heb, welke punten hebt u Otterspeer uh, kunnen verbeteren? Ja, dat, dat zijn, zijn verschillende dingen geweest. Het is bij Hermans uh, soms ook heel verwarrend, omdat bijna elk boek heeft een aantal versies heeft. En het kan nog wel eens gebeuren dat iemand bijvoorbeeld zegt: dat uh, staat uh, in, in uh, conserve, het eerste boek. En dan blijkt dat dat eigenlijk ook ofwel weggehaald is in later drukken. En daar moet je heel erg mee uitkijken dat je geen uitspraken doet over een boek dat niet bestaat. Of niet meer, in ieder geval dat niet, waar Hermans niet meer achter stond. Ja. Er zijn ook dingen toegevoegd. En uh, nou ja, ik kende die, die ontstaansgeschiedenis van conserven heel goed. Dus dan zie je dat en uh, dan meld je dat even. Ja. Wat voor mens komt er uit nou voor, uh, Frans Janssens? Een egocentrist die maar één, één doel heeft... namelijk zichzelf te zijn in zijn schrijverij. Ja. De, als mij voor gevraagd wordt... wat is nou een negatieve eigenschap van Dan is het egocentrisme. Trouwens, als je dat niet bent, bereik je niets. Met andere woorden, hij moest het zijn. Ja, dat weet ik niet. Is, vindt u dat ook, uh, Ton Ambeek? Ja, ik... Ik denk dat het, als je echt heel groot schrijver dat dan zijn het een groot kunstenaar. Dat je dan wel een zeker duidelijke hang naar... Of dat je, je, kan, je moet je territorium verdedigen en je moet je vrijheid en, uh, ook verdedigen. Dus uh, je bent helemaal gericht op één doel, want anders red je het niet. Nou ja. Interviews en uh, biografie die kunnen een, een bestaand beeld van een schrijver toch ook wel verstoren, hè? vindt u niet, meneer Janssen? Zou kunnen, maar... Dus was, was, was dat bij u ook het geval? Voor mij niet, maar ik was een beetje op de hoogte van de biografie van Hermans. Voor mij niet, het, uh, nieuwe dingen zaten erin. De ja? vriendschap, de jeugdvriendschap met een meneer die heet ja. Hidde Heringa. Daar heb ik zelf achterheen gezeten. Toen Heringa nog leefde, heb ik geprobeerd met hem te praten, maar hij wou niet. En oh. nu begrijp ik waarom hij niet wou. Oh, waarom wou hij niet dan? Nou, die vriendschap was zo intens en tegelijkertijd zo teleurstellend afgelopen... dat hij er niet meer over wou praten. En dat is een van de nieuwe dat dingen? Dat is een van de nieuwe dingen, ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk voor de meeste mensen een detail. Nou, als je dat lange hoofdstuk overheen gaat lezen... en ook het einde leest, dan staat dan in de... In dit boek staat dan, en hier sloeg Hermans de deur van de vriendschap definitief ja, dicht. Precies, ja. Of dat waar is, dat is een ander punt, ik zo. Ik kan daar wel over discussiëren met de auteur, maar het staat er wel. Het is een heel, heel belangrijk, het is geen detail, het is een heel, heel belangrijk onderdeel van het boek. Ja. Ton Ambeek, welke nieuwe dingen hebt u ontdekt? Wat ik erg verhelderend vond, is dat je ziet hoe Hermans uh, al heel jong echt... een uh enorme kennis van de literatuur opbouwt. En als een gek zit hij te lezen. En hij maakt daar ook opmerkingen over. En je ziet dan, hij heeft lijsten gemaakt en die worden door Otterspeer keurig afgewerkt. En dan komt er opeens een citaat naar voren, bijvoorbeeld wat Herman zegt over Kafka. Dat vind ik een virtuoos gedeelte. Echt. Alleen daarom is die biografie al de moeite waard. Dus daar, hoe hij aankeek tegen andere auteurs, wat hij daarvan geleerd heeft en wat hij belangrijk ik vond, dat vond ik ontzettend interessant. Ja, er uh, is natuurlijk nu alweer een hoop gedoe uh, over, uh, over dat boek. Uh, Frans Janssen zei net van ja, maar dat past perfect bij, uh, bij Hermans. Ja, Natuurlijk, ja. <laughs> dus dat, dit is, dat zou eigenlijk jammer geweest zijn als het niet het geval was. Begrijp ik dat goed? <laughs> Mag ik daarmee reageren? Ja. Ja, ja, nou ja, kijk, ik vind het jammer dat er bepaalde dingen gezegd worden... die absoluut niet waar zijn. En dat het dan... Uh, dat, dat is een beetje ongelukkig. Dat, er, dat mensen ook zeggen van die titel van dat boek... dat is een aan... dat daarmee geeft al de speer aan... Dat, die, uh, dat Herman zijn mislukking is. Dat is helemaal niet waar. Ja, Max Pam schreef dat. He? dat he? Afgelopen woensdag had hij meteen al een enorm kritisch stuk. En onder andere betrof dat de titel... De mislukkingskunstenaar. Hij ja, zei... Hoe kan het nou dat een van de meest succesvolle naoorlogse auteurs... dat je die in mislukkingskunstenaar Maar dat he? bedoelt de autospeer helemaal niet. Nee, nee. Oh nee dat is, Daarom, is helemaal nee. niet zo. Namelijk, nee. nee. ja, nee, nee. ja, nou, het, het thema is een mislukking. Ja, kijk, zelf het, zelf iemand, iemand die landschapsschilder is... Ja. Uh, die schildert het, het landschap. En iemand die een mislukkingskunstenaar is... die beeldt de, de, de mislukking op allerlei terreinen uit. En bovendien... Kijk, er is een citaat van Hermans, een, een aforisme. Voor zover ik ben geslaagd... Ben ik dat door het uitbeelden van fiascos? Oké, okay, dat is het. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk, meneer Janssen, een hele goede titel. Ik moest eraan wennen. Waarom? Omdat het ook een beetje lijkt op Kafka, de hongerkunstenaar. Mm -hmm. Daar heb je een literair spel gespeeld. Nou, Kafka ja. mag natuurlijk, we hebben het net gehoord. En het staat schitterend in het boek. Uh, maar ik heb er aan moeten wennen, maar ik ben er nu helemaal mee eens. Ja. Dat is geen punt. Ja. Nou, we hadden het net even over het uh, nieuws. Er zijn mensen die zeggen, nou, uh, wat nieuw is dat de band tussen Hermans en zijn zus Corrie... Uh, wordt eigenlijk opnieuw belicht. Hè? Dat was eigenlijk inniger dan men afhankelijk aannam. Er wordt nog een, een, een, een Fiep Westendorp uh, naar een, een boven gehengeld als nog een extra vriendin. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Uh, aan echte feiten... Nou, Hermans mythologiseert voortdurend. Dat merk je hier ook. Bijvoorbeeld over zijn middelbare school. heeft hij alles verteld dat het verschrikkelijk was. Zijn leraren waren niks, nul en niemand waren ze. En hier blijkt uit het boek dat die leraren... voortreffelijke vakmensen waren, allemaal academici... Helemaal niet dat het zo'n gelukkige tijd voor hem was. En... Ja, en dat, daar staat ik er wel bij aan. Dat geldt ook voor de, voor de periode daarvoor, wat Herman zo gezegd heeft over die verschrikkingen van het ouderlijk huis. Als je dan leest, ja. goed leest en kijkt naar daar die vader. Bijvoorbeeld, die was vrij met zelaar. Nou, dat, dat, dat past helemaal niet in het beeld dat ik had van die, nee. van die vader. En die had ook allerlei contacten. En die, die ging ook met zijn met zijn zoon naar de markt enzovoort, enzovoort. Ja, je ziet dan, dat is precies dat mythologiseren. En als lezer van, van Herman neem je dat over. Maar het is toch wel heel erg leuk dat je ziet dat dat gewoon enorm hard vergroot is. Ja, maar die moeder die was verschrikkelijk. Dat was een enorme angstige vrouw. Die, ja, dat... een angstige vrouw. Ja, dat, dat, uh, ja, ja. Nou, of ze verschrikkelijk was, ja. weet nou ja, ik niet. Uh, Oké, okay. ook... dat is mijn kwalificatie. Ze uh, durfde de traan nee, niet op. Het boek ook voorkomt, uh, ze kon ook heel erg lief zijn. Gewoon ouderwets lief. En maar mensen proberen natuurlijk altijd veel vanuit de jeugd te verklaren. Ja. En dat is bij Hermans natuurlijk ook gebeurd. Ja. Maar ja, kijk, als je ook die brieven ziet die hier heen en weer gaan als, als Hermans er, ik weet niet, ergens kampeert of zo. Dan zijn dat eigenlijk toch hele vriendelijke, aardige brieven. Ja, dus? Nou ja, dat dus, dus dan zie je dat, dat, dat, dat, dat allemaal, dat wij zijn hele jeugd. Gezien hebben door zijn ogen en dat zijn latere zijn later blik. En het is heel prettig om te kijken: van ja, dat, dat, dat is de blik van een schrijver die uitvergroot vergroot en die dat misschien ook wel moet doen nee. om een groot schrijver te zijn. Maar goed. Uh, tevredenheid overheerst, uh, meneer Janssen, Kan ik dat? Ja, uh, maar uh, ik hoor je net dat er zoveel nieuws staat over zijn verhouding met zijn zus, uh, waarvan we weten dat hij met haar minnaar in de meidagen zelfmoord heeft gepleegd. Maar. Zoveel nieuws zit er niet in, maar wel is mij nu is duidelijk geworden... hoezeer dat in zijn hele leven heeft doorgewerkt. Mm. Tot in details, want ik heb nooit goed begrepen... waarom hij, Hermans, in zijn werkkamer een portret van Thomas de Quincy had. De Quincy is een auteur van in feite maar één boek... over een opium eater, over een uh, drug addict. Waarom? Dan ga je dat nakijken in de biografie. Waarom? Omdat Thomas de Quincy ongeveer hetzelfde met zijn zus heeft beleefd. O, oh, zo, ja. Goed, zo zit er dus een heleboel in... voor mensen die niet zo op de hoogte zijn van het werk... en ook voor mensen die er al heel erg veel van weten. Mag ik u beiden hartelijk danken. Frans, Jansen en Ton Ambeek. Ja, een spannende dag voor uh, Berlusconi morgen. De Senaat in Rome bepaalt dan of de oud-premier zijn zetel mag houden... of dat hij vanwege belastingfraude de Italiaanse politiek... door de achterdeur moet verlaten. Ik wil met vier mensen heel kort allemaal, met wie we in dit programma regelmatig over Belusconi hebben gesproken. Eerst Marika Viano, correspondent van de Corriere della Sera in Nederland. Dag Marika. Ciao, ja. Serra. Ja. Past dit uh, bij hem, een stemming in de Senaat... naar aanleiding van belastingfraude, of is het een beetje suf? Nee, het is, het is niet, absoluut niet suf. Uh, suf is spannend, uh, het is ook... Uh... Uh, het is heel ingewikkeld om uit te leggen hoe dat werkt allemaal morgen. Maar dus uh, uh, ze zouden stemmen pas om 19 uur. Maar als uh, allerlei andere dingen en andere uh, uh, gang van zaken volgen... kan het ook uh, zijn dat morgenochtend om 11.10 gebeurt. Dus eh. zoals altijd, uh, spanning en sensatie. Eh. Wat zal jou het meeste van de Belosconi bijblijven? Want we gaan er toch vanuit dat hij het wel vertrekt zo langzamerhand. Eh, nou, zeker zijn eh, krachten eh, in de retoriek. Als je naar hem luistert en eh, helemaal niks, niks weet eh, van de context... dan denk je, ah, die man heeft hij absoluut gelijk. Dus eh, zijn manier zo duidelijk eh, de zaken uit te leggen volgens hem... Eh, en dan dat je helemaal met hem heen gaat. Nee. Eh, bijna niemand heeft zo'n kracht. Ja. Dankjewel. Ik ga verder met de Bas Mesters, oud-correspondent van de NOS. Dag Bas. Dag, goedenavond. Ga je hem missen? Ach, missen? Ik vrees dat we hem niet eens hoeven te missen. Oh. Ik denk namelijk dat Berlusconi, als hij wordt weggestemd... en die kans is wel groot, dat hij echt niet uit het nieuws zal verdwijnen. Want dat kan hij niet, dat wil hij niet. Ik denk dat Berlusconi een spannendere periode eigenlijk uh, tegemoet gaat. Hij zal proberen, zoals altijd ook nu nog, terug te vechten. En dat zou bijvoorbeeld kunnen door als er uh, over een jaar of over twee jaar verkiezingen zijn... ...kan die zelf weer een rol gaan spelen... ...en als dat niet meer mag, want daarover wordt volgend jaar pas beslist, ...dan kan uh, misschien zijn dokter worden ingezet... ...of weet je wel, wat voor nieuwe trucken ze uitvinden. Kortom, het wordt volgens mij alleen maar spannender... ...en het zou me niet verbazen als we hem nog met grote regelmaat tegen gaan komen. Ja. Waar zit je Bas, want de lijn klinkt zo beroerd... Ik heb net een nieuwe telefoon. Oh. Dat is een foute keus geweest. Oh. Dan. Oh, dat is het. Goed. Um, en Martin uh, Simek. Uh, dag. Mede-auteur van het boek Silvio, Modern Leiderschap. Ja. Uh, heeft Italië pech gehad met zo'n controversiële man? Of zeg je nou, men wist precies voor wat voor leider men koos? Nou, dat, dat tweede erder. Uh, Berlusconi heeft Italië proberen te leiden als bedrijf. Dat was nieuw. Hij, heeft niet, hij geeft niet hoog op van politiek. Hij mag politici niet. En dit wat met hem gebeurt, dat beweegt alleen maar dat politici ontrouw zijn. Want die zijn hem veelvoudig ontrouw geweest. Een van hen is bijvoorbeeld Cassini. Maar Cassini heeft vanavond gezegd wat ik ook uh, zeg en wat ik, uh, waar ik heel erg naar benieuwd ben... Ja, maken ze nou van Berlusconi een martelaar, ja of niet, doordat ze hem willen stenigen en dat steeds doen en heel grote haast hebben om hem af te zetten. Want uh, ja, dat werkt ook weer voor hem en voor Forza voor Dus dat is eigenlijk ontzettend interessant wat morgen gebeurt voor Palazzo Grazioli. Ja. Dat is de zetel waar hij zit, op eigen kosten trouwens. Dat heeft hij al die jaren zelf gehuurd. Daar is een grote demonstratie van rechts voor vrijheid van Italië tegen de staatsgreep. En in de Senaat wordt hij weggestemd. Wordt ja. hij een martelaar, wordt hij dat niet. Heel belangrijk voor, voor verdere verloop ja. in Italië. Want als hij een martelaar wordt, dat is misschien een beetje een eng idee. Nou ja, dan wint rechts zeker volgende, uh, volgende verkiezingen en niet zo'n beetje ook. Want martelaarschap is natuurlijk, dat is waar het om gaat altijd. Stel je voor dat Jezus Christus niet gekruisigd was, dan was die waarschijnlijk geschiedenis ingegaan als een gek die zei dat hij Gods zoon is. Maar door die kruisiging werd hij wat hij is en is uh, uh, uh, uh, en dat zou ja, in mindere mate natuurlijk ook een beetje binnen ja. Italië met Berlusconi kunnen gebeuren. Ja, heb je hem wel eens ontmoet, eh, Martin? Nee, nooit, helaas niet. Maar ik heb ontzettend veel mensen gesproken die hem persoonlijk ontmoet hebben. En wat ik echt jammer vind, dat eigenlijk, ja, er wordt veel door media aan meegevraagd wat ik van hem vind. Maar bijvoorbeeld niemand vraagt het aan Marco van Basten, aan Gullit aan Seidorf. Dat zijn mensen die lange tijd met hem hebben samengewerkt... en die allemaal heel goed over hem spreken. Heel interessant. Nou, goede tip is dat. Dank je wel. Tot slot schrijft er Rosita Steenbeek in Rome. Dag, Rosita. Goedenavond. Ja. Uh... Zijn de Italianen al voorbereid op zijn uh, vertrek? Jij spreekt altijd nogal veel mensen in de kroeg... en in het restaurant en in de winkels. Ze snakken ernaar, maar ze kunnen het nauwelijks geloven... Ik liep trouwens net langs Palazzo Grazioli... en de lampjes branden daar vrolijk. Hij zit daar misschien feest te vieren met Poetin... die hem al een nieuw baantje heeft aangeboden, geloof ik. Oh ja? Ja, ja want er is natuurlijk kans dat hij zijn paspoort kwijtraakt. De mensen snakken ernaar dat hij vertrekt, de meeste. Tenminste, in mijn omgeving. Ja, Maar je zegt, ze kunnen het ook bijna niet geloven. Want iedere keer kwam hij weer terug. Ja, ja. maar nu hoop ik dat hij zich kan wijden aan het opa-schap... En uh, dat hij misschien eerst een tijdje tomaten gaat plukken. Is dat wat je hem persoonlijk toewenst? Dat, ja, het lijkt, mij, ja, geen, lijkt dacht... mij op een manier geen type om met de kleinkinderen de eentjes te gaan nee, voeren. Nee, natuurlijk niet. Nee, hij zou misschien een danteske straf verdienen: ja. het onafgebroken doen met minderjarige meisjes, of zwemmen door een onafzienbare zee van goudstukken. Ja. Uh, nee, maar wat ik, wat ik al eerder hoorde, hij zal terugvechten. Hè. Ik, ik zou hem toewensen dat hij eindelijk los kan laten zijn hang naar de macht. En dat hij zich aan uh, het opa-schap zou wijden. Maar dat kan hij niet. Hij is een narcist en hij ziet het allemaal als een persoonlijke aanval, belediging. Hij ziet zichzelf als, als, als de redder die iets misdaan wordt. En dat is natuurlijk gewoon gek. Ja. Goed, snap. Ik zou de Italianen gunnen dat hij... Uh, uh, nu eindelijk op zijn plaats wordt gezet. Goed, we zullen, we zullen zien. Ik kan het ook eigenlijk nog bijna niet geloven. Dank nee, nee. Je... En ze zeggen ook... Dit, uh, dit brengt ongeluk, hè? Afscheid nemen van Berlusconi... want dan duikt hij weer op. Ja. Oh, ja. ja. Goed, we zullen zien. Dank je wel, uh, Rosita Steenbeek. Geen dank. Het, is voor het beste zorgidee van 2013 is bedacht door twee scholieren van 16 jaar. Christy Kuiper en Nienke Spaan bedachten de Mitella met een t-shirt combinatie. Goedenavond, eh, dames. Hallo. Goedenavond. Ja, ja, leg uit. Wat is het? Nou, wij hebben een uh, Mitella t-shirt bedacht. Een shirt met een Mitella daaraan vast die, um, druk verm de, die pijnklachten vermindert in de nek... Want een normale Mitella geeft pijnklachten omdat de Mitella op één punt hangt. Maar een shirt verdeelt de druk over twee schouders. Ja, uh, wat een lumineus idee. Hoe kwamen jullie erop? Um, voor school moesten wij een uh, technisch ontwerp bedenken. En uh, ja, toen, ja, we wisten niet zo heel goed wat we moesten doen. En uiteindelijk zegt Christy van ja, je hoort wel vaak van mensen dat ze een last in hun nek krijgen. En uh, kunnen we daar niet iets mee? En toen zijn we het verder uit gaan werken en ja, zo is het idee eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, en hoe ziet het er dan uit? Want hoe heel hebben jullie dat uh, precies vormgegeven? Nou, het is eigenlijk gewoon een shirt met daarop een soort uh, koker van stof waar je je arm in kunt doen. En je kunt het idee ook nog op verschillende manieren uitvoeren. Wij hebben het dan met een afritsbare vorm, zodat je je uh, Mitella kunt omhouden terwijl je shirt in de was zit, maar... Je kunt het ook als een hesje uh, bedenken voor over je jas... of een shirt waar gewoon een mitella aan vastzit. Op heel veel manieren uitvoerbaar, maar komt op hetzelfde neer. Ja. Hadden jullie zelf ervaring met uh, gebroken armen en uh, mitella's? Nou, eigenlijk niet echt. We horen vooral veel van mensen om ons heen van... ja, ik heb zo'n last van mijn nek. En uh, ja, volgens mij heeft iedereen dat wel eens gehoord van iemand... die last van zijn nek kreeg door een mitella. Ja. En uh, ja, we hoopten daar wat mee te kunnen en dat is wel aardig gelukt, geloof ik. Ja, ik geloof het ook. Hé, hey, uh, ik, ik zag dat jullie maar liefst 10.000 euro hebben gewonnen. Ja, klopt. Ja, wat ga je daarmee doen? Feesten? Uh, nou, we willen wel uh, gaan kijken in hoeverre we uh, het geldbedrag kunnen investeren in ons idee. En ook willen we best wel een groot deel apart zetten voor onze studie. Aangezien dat nu ook steeds duurder wordt en we daar ook uh, dichterbij komen. Ja, want het was een les industrieel ontwerpen, hè? Op welke school? Dansteden in Amsterdam-Noord. Okay. en ja, Die opdracht moesten we maken in 4-VWO. Oké. Okay. Hey, maar niet uh, iets, iets leuks met die 10.000 euro? Nou, we gaan er ook wel een beetje van genieten, hoor. <laughs> nou, dat mag ik toch hopen. Ja. Hey, de, <laughs> het is jullie gegund. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En gefeliciteerd. Dank je wel. Dag. Doeg. Dag. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Zometeen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Daarin een gesprek over de generatie Y. Dit is dus na de generatie X. En morgen zit op deze stoel Herman van der Zand. Goede nacht, <tieding> vrienden. Het wird tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert eine Zigarette. Een laatste glas in steen. Dichter bij het oog. Volg het oog op Facebook slash Oog op Morgen. En via Twitter het oog op Morgen. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met Guilaine Plag. En ik praat twee uur lang met drie van mijn favoriete gasten van de afgelopen 10 jaar. Het zijn Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Schrijver en Volkskrant-columnist Bert Wagendorp en strafrechter Nol van der Ven. We praten over de toekomst van Nederland en hoe we zorgen voor een inspirerend en dynamisch land voor de generaties na ons. 10 jaar Casa Luna. Vrijdag vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Mijn leven bestond uit uh, ja, drinken, drugs gebruiken en ellende opzoeken. Ja, het gaat nu gelukkig weer goed met me. Ik ben Daniel Smit en ik bedank het leger des huils voor de warmte en voor hun respect. Steun, sms, leger naar 4333 of geef aan de collectant. Want samenleven doe je dus niet alleen. Steun goede doelen die zich inzetten voor de leesbevordering. Kijk op boekenbon.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1.